van dijk jawel kan ik u misschien even spreken kom binnen agent u moet maar niet te veel op de rommel letten mijn vrouw is twee dagen naar haar zuster en uh, ja. er is toch niks met haar gebeurd mm -hmm. oh. nou wat uh, wou u dan meneer van dijk kunt u zich Legitimeren. Legitimeren? Waarvoor? Ja, dat maak ik wel uit. Uh, natuurlijk, natuurlijk, maar... Uh... Oh, nou, een ogenblikje. Daar heb ik mijn portefeuille gelaten. Ik was in de tuin bezig. Uh... Gaat u niet zitten, agent? Nee, dank u. Ah, hier. Hier heb ik hem. Ja, op de dressoir. En ja, dan moet u weten dat ik mijn portefeuille daar nou altijd leg, op het resoir. Kijk eens, hier hebt u mijn rijbewijs. Mm -hmm. Iets niet in orde. Er zit een oortje aan. Wat zegt u? Dat er een oortje aan uw rijbewijs zit. Een oortje? Oh, ja, een ezelsoortje, ja. Ja, nou, dat komt wel meer voor, nee. Niet? niet in mijn wijk, meneer Van Dijk. In mijn wijk duld ik geen legitimatiebewijzen met oortjes. Of spatten. Of slecht leesbare namen. Daar heeft Mulders nooit wat voor gezegd. Mulders? uw voorgaan. Oh, die. Nou, dan weet u meteen waarom u werd overgeplaatst. Ja, maar toch niet om zulke kleinigheden. U lacht me toch niet uit, hè? <laughs> nou, nee. Nou, daar ik, leek het anders wel op. Oh, nou, mijn excuus, hè? In elke kantoorboekhandel verkopen ze plastic mapjes. Huh? Oh, ja. ja. Het formaat is bijzonder handig. Ja. Het rijbewijs past er namelijk precies in en geen gevaar meer voor oortjes, meneer Van Dijk. Alsjeblieft. Dank u. Wat is dat? Waar? Ja. Uw vingers, zo vuil. Maar ik zei toch dat ik in de tuin bezig was, met mijn gezanten ja, overigens begrijp ik niet. Die zakdoek, kijk die zakdoek Nou en? Elke dag een schone zakdoek. Zo hoort het toch? Ja, maar dat, dat neem ik niet. Oh nee. Ik mag toch zeker wel vuile handen hebben? Wat kan de politie nou schelen op mijn zakdoek? Ja, maar dat is je reinste onzin. Het spijt me dat u het zo opneemt. Hoe zou ik het dan wel moeten opnemen? Ik had gehoopt dat u verstandig zou reageren. Maar nu dwingt u mij om maatregelen te treffen. Maatregelen? Wat voor maatregelen? Beteugelen van weerspannigheid. Dat meent u niet. Leg uw handen op tafel. Palmen naar boven gekeerd. Wat? Tien slaag op de vlakke hand met de gummiknuppel. Dat is de normale boete bij weerspannigheid. Maar, maar je bent gek, man. Dat worden nog eens vijf slagen extra voor het beledigen van een ambtenaar in functie. Doe die knuppel weg. Je hebt het recht niet. Doe die knuppel weg, zeg ik, hè. Ik dien een klacht in. Ik... Hier, hier met die hand. Nee, nee, nee. Nee. <laughs> u dacht toch niet dat ik echt zou slaan, meneer Van Dijk? Meester Van Dijk? Herkent u me dan niet? Ik ben het toch Jeroen. Jeroen? Jeroen de Graaf. Laat me helpen, 1953. Michiel de Ruiter School, eerste klas. Oh. Derde bank rechts, die kleine zwarte krullenbol. Zoals we zo lang geleden. Ik weet er nog van alles van, hoor. De opgezette raaf in de kast bij het venster. Het terrarium. Op en zien tegen de achtermuur. De blauwe telramen. De zambak, De verschoten foto van de koningin. En in de hoek naast de deur, weet u nog? Die grote bamboestok. De stok achter de deur. <laughs> De graaf? Ja meester. Moet dat fotje hier je huiswerk voorstellen, de graaf? Ja meester. De hele klas lachen. M mijn pen meester, mijn pen was... Ben? Je hebt met je vinger geschreven, de graaf. Weer de hele klas lachen. Echt niet meester, ik haal de stok de graaf. Meester, ik, ik, ik... De stok de graaf slaag op je rechterhand om je te leren netter te werken. Begrijpt u nu waarom ik daar net eventjes... Uh... Ja, ja, ja, nou begrijp ik het, ja. oh, U neemt het me toch niet kwalijk wel, op, nee, het? wel, nee. Oh, ik wist het wel. Vroeger kon je al met een goede grap altijd bij u terecht. Oh. Ik had het anders nooit gewaagd. natuurlijk niet. Dat is die van 8 uur 34, niet? Hè? Wel. Die trein. Oh, oh ja, dat zal wel, ja. Slaan. Kon je het eigenlijk niet noemen. Ach, u tikte een nee? beetje. Meer niet. En onder ons gezegd en gezwegen, nu ik zelf kinderen heb. Jong de Graaf. Ja. Kan me je nou niet herinneren. Ach, er zullen wel zoveel namen zijn geweest en gezichten al die jaren. Jawel, maar... Uh... En toen hadden ze natuurlijk ook nog geen lange haren en geen snor en geen politiepet op het hoofd. Nee. <laughs> nee. Maar u, u bent nog altijd dezelfde. Ja. U vindt het toch niet erg dat ik nu wel even ga zitten? Helemaal niet. Ja, ik zou zeggen, wat drink je? Maar ik geloof dat het niet mag, hè? Tijdens je dienst. Nou, één slokje zien ze wel door de vingers. In dat geval, hè? Ja. Dus uh, jij bent onze nieuwe werkagent. Ja, zo is het. Al lang? Een week ongeveer. Toen ik Mulders voor het laatst zag, heeft hij me gewoon wat voor... over de... weggaan we zo. Hè? Ja, dat moet u begrijpen. Zulke dingen hangen wij natuurlijk bij de politie nooit aan de grote klok. Het zou niet de eerste keer zijn dat er iemand van de situatie wil profiteren. Alsjeblieft. Dank u. Proost. Gezondheid. Ik had wel eens een paar keer het bureau zien voorbij komen. Hé, hey, die meester van Dijk, dacht ik, laat ik die nou eens een keer goeiedag gaan zeggen. Goeiedag. <laughs> Tja, je kan er nu om lachen, maar zo was het toch. Ik bedoel, de zakdoek, de schone handen, geen vlekje op het huiswerk, orde in de schooltas. Schriften links, boeken rechts en het zakje met de pennen ertussenin. Er hm. nou, is niet zoveel veranderd, behalve uh, de stok. <laughs> ja, die is verdwenen. Meer dan 25 jaar al. Hoe houdt u het vol? Och, het ene school juist het andere niet. U moet aardig wat beleefd hebben al die tijd. Maar ook weer veel vergeten. Dat zie je wel. Ik vraag me af of u het nog weet. Toen in 53 met dat onweer. Onweer? De dag des oordeels. Wat zeg je daar? Ik zie het nog zo voor me. De dag des oordeels? Het was bloedheet geweest die hele dag. Je kon niet bewegen of het zweet liep met liters van je lijf. En nu maar lezen. Van aap gaat straat en dan bij weer aap gaat straat. <lacht> en toen, zo rond de klok van drieën betrok de lucht. Wat zeg ik zwart werd hij En het begon te gieten, een wolkbreuk. Een half uur lang leek het alsof ze de gordijnen hadden dichtgetrokken. kun je nagaan hoe wij hem knepen. Bij elke donderslag zakten we een stukje dieper weg in onze bank. En toen zei u, u zei dat we er goed aan deden berouw te voelen over onze zonden, want dat dit wel eens de dag des oordeels kon zijn. Heb ik dat gezegd? Alsjeblieft, nou. <laughs> en er was dat jongetje, helemaal achteraan in de klas. Die kwam zo onder de indruk, huilen dat hij deed. Ik wil naar mijn mama, ik wil naar mijn mama, riep hij. En er was niet de enige. Hier en daar begon er nog eentje te snotteren. En er dreigde paniek op alle banken. En dat was wel het laatste wat u wou. Ja. Dat jongetje. Dat moest toen vooraan komen staan. Of u zich niet schaamde, vroeg u. Of hij soms wat had uitgehaald. En het werd doodstil in de klas. Omdat er weinig dingen zo prettig zijn als het kijken naar iemand die op zijn nummer wordt gezet en u maar vermanen, terecht wijzen, en de klas mag knuiven, en dat jongetje maar huilen, steeds harder huilen. Toen keek er eentje naar de broek van dat jongetje, en naar de vochtige plek die steeds groter werd, en hij begon te lachen, eerst verborgen achter zijn handen, totdat hij niet meer kon houden, hij stootte zijn buurman aan en die zag het ook. En die vertelde het weer door aan de volgende rij. En ineens barstte die hele klas los. Schateren deden ze. Blij dat ze de opgekropte spanning kwijt konden. En u, oh, u had het ook moeilijk. U ging plotseling heel uitvoerig uw neus zitten snuiten. <laughs> Ik weet niet hoe lang u daar gestaan heeft. Geert de koning. Geert de koning? Ach, dus even. Toen ze moe van het lachen waren. Toen sprong er opeens een kereltje uit zijn bank. Met dat rossig haar en met die varkensogen. Zo'n zo'n zo, zo bolle gijsje. U weet nog wel. Die kwam tot vlak voor die Geert staan. En opeens riep die... Pissebet! Ach ja... Pissenbed, de kathuleer! Ja. Pissenbed, ze begonnen het allemaal te roepen. Eerst kriskras door elkaar, maar het werd al gauw een spreekoor. Zo van, Pissenbed, pissenbed. Ja. <laughs> de hele school moet het gehoord hebben. Die arme Geert, die had het niet meer. Tja, kinderen hè? Dat is net als wilde dieren. De zwakste wordt tot op het been verscheurd. Dat hebben dieren voor op mensen. Wij verscheuren zwakkelingen, maar dwingen hen dan voor te leven. Nou, nou, zo zwaar moet je er niet aan tillen. Ten slotte was die P. <laughs> die uh, Geert ook geen modelkind. Als een me Dat was de trein van 8 uur 41. Huh? Uh, oh, ja, ja. Nou, gaat u toch verder. Die Geert, die Geert, die was ook geen modelkind, zei u. Nee, eerder een stiekemers. Eentje die het achter zijn elleboog heeft. En helemaal geen beste leerling. Je vraagt je wel eens af wat er van die keeltjes als hij geworden is. Nou, niks bijzonders hoor. Oh, zie je hem nog wel eens? Ja, ja. En? Nou ja, die Bissebethistorie heeft een behoorlijk stuk van zijn jeugd vergaald natuurlijk. En ook daarna. Dat heb je met bijnamen. Het zijn littekens... Al ben je de beste onderwijzer die rondloopt, je krijgt ze dan niet uit. Overigens, zal ik eens wat zeggen. Ook op mijn collega's bleven we hem pissen uh, met. Echt? Dat zal ik hem maar niet vertellen. Nou, dat is je geraden. Hij is nogal agressief, weet je. Hij heeft het steeds het gevoel dat hij bedreigd wordt. Dat iedereen het op hem gemunt heeft. Dat hij zich moet verdedigen. Hij is vast niet de enige... We hebben toch allemaal wel eens gedacht dat de anderen zich om ons zo'n ratje lachten? Zo makkelijk kan hij het zich niet van zich afzetten. Oh nee. Hij wil meer. Om een groot woord te gebruiken. Hij wil zich wreken. Bekende liedje. De maatschappij doen boete voor het onrecht en aangedaan. Niet de maatschappij. Wie of wat dan wel? U. Ik. Maar. Tja. Kan waanzin lijken, maar hij is niet van het idee af te brengen dat zijn leven er heel anders had kunnen uitzien als u hem toen, op die donkere zomerdag, niet te stuipen op het lijf had gejaagd. Met de gevolgen die u kent. Het is niet waar. Alle mensen wat naïef zijn. Ik zei het al. Het kan waanzin lijken. Ja, maar dat is het toch. En wat wil hij dan? Komt hij op een nacht met een ruiten aan het gooien of... Suiker in mijn benzinetank doen of, of... Zulke plagerijen zijn voor hem geen prijs voor een mislukt leven, meneer Van Dijk. Je bedoelt toch niet? Precies. Ik kon u waarschuwen. Maar. Maar die man is gek. Je moet hem laten arresteren. Zomaar, zonder beschuldiging. Zonder beschuldiging? Maar je hoeft toch alleen maar te herhalen wat je mij daarnet verteld hebt. En als hij ontkent? Als u beweert dat ik wat sta te liegen. Zou jij dan het risico lopen mij Willens en Wetens te laten vermoorden? Omdat jij er tegen op ziet jezelf belachelijk te maken? Willens en wetens? Waarom dacht u dan dat ik hier was? Om het te waarschuwen. Dat zei je al. U wordt bedankt. Nou, als u denkt het alleen te kunnen klaren. Ik hou je niet tegen, Ayus. Ik wens u wel veel sterkte. Straks. Straks? Als hij komt? Wat? Ik weet dat het vandaag is. Nee. Hij moet er op de een of andere manier achtergekomen zijn dat u alleen thuis bent. Nou, tot kijk, meester Van Dijk. Blijf. Wat, en daarnet zei u? Je... Nou ja, ik ben wat overstuur. Je zou trouwens voor minder... Sorry voor daarnet, Jeroen. Kom, uh, ga zitten. Zo, en uh, wat... Wat stel je voor? Oh, nou als Als we eens begonnen met de gordijnen dicht te doen. Goed idee. Zal ik de buitendeur op slot doen? Natuurlijk. Zo, dat is dat. En nu. Wachten. Er zit niets anders op. Wachten? Zomaar? Tja, tenzij u zin hebt in een spelletje. Wel, nee. Ach, een partijtje schaken of een potje dammen. Waarom niet? Dat helpt de zenuwen eronder houden. Ach. Sigaretje? Ik rook niet. Erg verstandig van u. Niet aan beginnen zeg ik. Eén sigaret en je bent verloren. Zo was het tenminste bij mij. En neem nou mijn jongste broer, bijvoorbeeld. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het gewoon niet. Wat? Kent u mijn jongste broer? Wat kan mij jouw jongste broer nou schelen? Nou ja, ik bedoel... Hoe kun je er nu over praten in deze hele eh, zenuwetoestand? Ja, luistert u eens. Ik kan er gewoon niet bij dat u ieder jaar weer opnieuw aap gaat straat zit af te dreunen. Bij mij zat het na één keer al tot hier. Maar ja, dat is allemaal een kwestie van beroep. Daar bent u schoolmeester voor. En ik agent. Je bent toch gewapend? Gewapend? En geladen. Hebt u al eens een politiepistool van dichtbij bekeken? Dat is niet gek hoor. Helemaal niet gek. En waanzinnig zeker Vooral op de korte afstand. 10, 15 meter. Erg interessant. Ach, sorry. Dat is dom van me. Ik was het even vergeten. Is het een knishuisje hier. Gezellig. Echt gezellig. Ik zou het u best uit kunnen houden. Alleen... Die trein om de zoveel minuten, is dat niet vervelend? Oh, straks nog eentje. Het duurt weer weer tot half tien voor we weer in komt. Drie over negen. Wat? Huh? Die ene trein komt om drie over negen voorbij. Wat doe jij hier vrije tijd spoelboekjes lezen? <laughs> nee, treinen hebben me altijd kunnen boeien. Toen ik nog zo'n hummeltje was, toen kon ik uren staan kijken... ...naar zo'n stoomlocomotief of naar het rangeren van wagons. Ja, we woonden namelijk vlakbij het station. En daar zag je dus elke dag al die treinen. Jij, uh, nog een drankje? Uh, nee, eentje was genoeg, dank u. Ja. Ik zei dus, we woonden vlakbij het station. Jeroen, keer moeten we hier nou de, de hele tijd zitten zitten. zitten niks tot die krankzinnige het ogenblik geschikt lacht om, om, om, om... Ach, wat... Wat wou ik dan doen? De politie opbellen? Nee, nee. Denk ik aan iets. Stel dat ze hem sturen. Wat? Ja, u belt het bureau op en ze sturen hem om een kijkje te komen nemen. Stel je voor. Is hij. Is hij dan ook agent? Oh, had ik dat nog niet gezegd? kerel, nee, natuurlijk niet. Ja, maar dacht u dan dat ik hem weer ontmoet had? Weet ik veel, het is de eerste keer dat ik ervan hoor. De... Die. die vent dat hier aan de deur kunnen staan. En ik zou niets vermoed hebben. Dat is waar, u zou uw eigen moordenaar over de rode lopen binnenhalen. U schijnt er nog prettig te vinden ook. Ik hoor het u al zeggen. Kom binnen, agent, kom binnen. Er is een gek op weg hier naartoe om mij, mij neer te schieten. En u zou het hele verhaal doen terwijl hij hier zat aan tafel. En als u klaar was, zou hij zijn pistool uit zijn holster nemen en het rustig laden. En nu maar kijken. En niet eens bewegen als hij zou aanleggen. En dan, bang! Zelfs met zijn ogen dicht miste u niet. Maar dat gaat zomaar niet. Reken maar. En het lawaai? Zo'n knal horen de buren wel? Zoals ik hem ken, heeft hij ook daar aan gedacht. Maar jij bent er toch ook nog? Jij zou hem toch onmiddellijk herkennen? Jij zou hem toch hebben uitgeschakeld voor hij één verdachte beweging gemaakt kon hebben? Ja. Wat betekent dat? Wat jij zojuist verteld hebt, dat... van die agent... de rode loper... dat aan tafel zitten... dat... dat kan ook voor jou gelden. Inderdaad. Het zou dus kunnen zijn dat jij, Jeroen... Geert... Nee, nee, nee! nee. Komt u heen? Lap eruit! Bespaar u de moeite, ik heb de sleutel toch. Moordenaar! Blijf bij die ramen vandaan. Ik zei het toch, dit pistool is erg trefzeker op minder dan 10, 15 meter. Niet doen, Geert. Alsjeblieft, niet doen, Geert. Waarom kruipt u nou weg? We zaten toch gezellig te praten? Ik, ik. Ach, kom nou, meneer Van Dijk, ga zitten. Ga zitten! Alsjeblieft. U hebt het vrij vlug ontdekt, ik had graag nog wat langer verstoppertje gespeeld, maar nu ik het resultaat zie, ben ik best tevreden. Resultaat? Die ogen van u, een en al angst, mooi is dat. Maar dat kent u toch, die bange blik, als u weer zijn jongetje de les leest? <tus> wat, gaat u grinden? Ach meneer van Dijk, dat is toch geen gezicht. U zou zich moeten schamen. Over dat griene, en over uw zonde, ja, dat vooral. En oprecht voelen is het minste wat u kunt doen, want... dit is de dag des oordeels. Ach, meester Van Dijk. Als u eens wist hoe ik naar dit moment uitgekeken heb. 25 jaar lang, ja, 25 jaar. In het begin besef je het zelf niet. Dat weet je als je pas zeven bent, je kent het woord wraak niet eens. Laat staan dat je eraan denkt. Je huilt alleen maar. Als ze de banden van je fiets weer leeg hebben laten lopen. Als je je middagboterham en een emmer water terugvindt. Als er iemand in al je boeken pissenbed heeft gekrast. Nou, je neemt het niet. Je vecht, je schopt, je slaat. Maar het helpt geen donder, het helpt niet. Je blijft alleen staan, je blijft pissenbed, En dat gaat aan je vreten, mister van Dijk. En dan ga je gekke dingen doen. Tja. En dan noemen ze je niet langer meer normaal. En dan ga je dus ook dingen doen die normale mensen nooit zouden doen, zoals dit. Raak nemen. Geert, het spijt me. Ik was verkeerd toen. Echt, ik meen het. Maar je kan toch niet zo onrechtvaardig, onrechtvaardig zijn om... Onrechtvaardig? En... Wat weet jij van onrechtvaardig zijn? Karel van Dijk. Kijken ze jou wel eens na op straat? Heb jij nooit een echte vriend gehad? Ken jij dat ellendige gevoel altijd en overal te veel te zijn? Nergens van af te weten. Nooit om je mening gevraagd te worden, hè? Nou? Houd dan je mond als je anderen wil verwijten onrechtvaardig te zijn. Maar het heeft je toch niet altijd tegengezeten. Je hebt toch kinderen, hè? Ze zijn bij mijn vrouw. De rechter heeft ze haar toegewezen. En je werk. Bij de politie nemen ze toch zomaar niet iedereen aan. Ik bij de politie? Ach, kom nou. Daar, weg met die pet. Zo eindigt een mooie carrière minder dan twee uur nadat die begonnen was. Hoe vond u die vermomming? Ideaal, hoor. Alle deuren gaan voor je open. Jij. Daar blijven. Maar dat pistool, dat heb ik nog. Oh, zo gek ben ik niet. Nee, nee. Kan het ik... zijn dat het net negen uur één is? Dan hebben we nog twee minuten. Wat bedoel je? Dan komt de trein, dat weet je toch, en het lawaai. Niet één van de buren zal het schot horen. Nee, nee, nee, niet doen. We moeten aan deze tragicomedie een einde maken, meester Van Dijk. Een dramatisch einde, eentje dat de frontpagina's haalt. Smikertje. Zo'n kop over drie kolommen. Onderwijzer vermoord door krankzinnig oud-leerling, dader voor het vluchten. Vraag wat je wilt. Ijzerkalm kalm stapte u op het slachtoffer toe. Geld, wil je geld? De man lag in één gekromp in de hoek van de kamer. Geld. Maar hij liet zich niet vermeuren. Het pistool hield hij vast in de hand. Hij schoof de veiligheidspal weg, strekte de rechterarm. Ik moet op het hart mikken, dacht hij. Dan is de pijn het kortst. Zijn vingers spannen zich om de trekker. En toen, toen, Is het dat lachen? is met dat lachen! Ja. Jij, je hebt niet teruggeschoten. Hoe zou ik? Met dit klappenpistool? Hier! Je mag het houden, meester van Dijk. Als herinnering aan de dag waarop je gekropen hebt voor Geert de Koning. Je was de eerste. De eerste na 25 jaar. Jij schoen je. Het is jij... een mooie dag, meester. Een uitzonderlijk mooie dag! Ja. Beat the bench.